Absoluut onmogelijk. Die ja, maar... kist maakt een perfecte landing. Met niemand erin, dat is toch gods mogelijk. En waar zit Kelly? Ja, je zou wel zeggen. Wacht even. Overste Bint hier. Hoe ver zijn jullie met het slopen van die kist? Nee, ik wil alles gesloopt hebben. Haal alle apparatuur af elkaar. God weet is het ding radiografisch bestuurd. Wet ik veel door wie. Sloop die kist tot op de laatste draadnagel. Radiografisch bestuurd? Maar wie kan dat dan gedaan hebben? hebben? En waarom? We komen er wel uit. Wacht maar. Kelly kan niet zomaar in het niets verdwijnen. Voorlopig is hij weg. Wat, wat is dit hier? Waar ben ik? Hoe voelt u zich, Nick Kelly? Ach, suffig. Hoe kom ik hier? We hebben u hier naartoe gebracht. Lig ik in een ziekenhuis? Daar kunt u het wel mee vergelijken. Voorlopig tenminste. Dat maakt het allemaal wat gemakkelijker. U zult zich de komende tijd over heel wat dingen gaan verbazen, meneer Kelly. Ik wil u wel vast zeggen dat niet zozeer de vraag waar u bent van belang is, maar wanneer. Wanneer? Ja. En als u vraagt wanneer u bent, dan is de factor plaats niet meer van belang. Hoe is het met de heer Snow? Hij heeft een vrij ernstige schok. Vanmorgen is hij weer bij kennis gekomen, maar hij ligt daar maar en hij zegt geen woord. Mm -hmm. Hebt u een verklaring voor het feit dat hij zo schrok? Ik ken Snow al jaren, overste. Maar pas toen we samen in onze tent lagen te wachten op hulp, begon hij het een en ander over zichzelf te vertellen. Ik wist dat hij in Korea gevlogen had, maar ik hoorde toen pas dat hij er bijna niet meer vandaan was gekomen. Ja, dat herinner ik me, ja, ja. Hij zei zoiets van dat zijn kist getroffen was en dat hij ongeveer een uur na de andere toch was geland. Met keurig droge tanks. Precies. En dan die handschoen die in zijn kist werd gevonden, nadat die geland was. En dat dat ding zo'n dertig jaar oud was. Dat heeft hem nogal aangegrepen. Hmm. En daar komt er nog bij, dat in onze tent weer zo'n handschoen wordt gevonden. Hebt u dat ding al naar Wellington gestuurd? Ja, hij gaat bij het eerstvolgende vliegtuig. Uh -huh. Volgende week verwachten we er weer in. Hoe eerder een eind komt aan die geheimzinnigheid, hoe beter. Het was overigens ook wel sterk dat zo en ik alle twee zo'nzelfde ervaring hebben gehad. Dat was stom toeval, nietwaar. U zegt het. Hoe bedoelt u? Nou, ik had nog nooit van dat geval met Snow gehoord, moet ik u eerlijk bekennen. Nou ja, de Amerikanen hebben daar geen rechtbaarheid aan gegeven. Terecht de recht, denk mij. In oorlogstijd moet je dat soort verhalen niet gaan verspreiden. Maar u hebt, al dan niet in uw fantasie, een ontmoeting gehad met die, uh, die Guinea-meer. En meneer Snow heeft ook zo'n soort uh, droomontmoeting gehad. En als ik het verder goed begrepen heb, is dat geval met Kelly bijna identiek aan de ervaring van meneer Snow in Korea. Nietwaar? Inderdaad. Alle twee verdwenen ze een tijdje. Na nou, een uurtje of zo dagen ze weer op. We maken een perfecte landing. Alleen meneer Snow is in zijn kist en heeft gedroomd dat hij door een piloot in een ouderwetse kleding is thuisgebracht. Maar Kelly, dat helemaal niet meer is in kist. Ja, het is allemaal heel vreemd. Inderdaad, meneer Jones. Je kijkt dus hier, ik ben niet direct bijgelovig, maar... ...ik weet wel dat er vaak dingen gebeuren die we niet kunnen verklaren. Vaak zijn het alleen maar gevoelens. Je komt bijvoorbeeld ergens voor de eerste maal. En je weet zeker dat je daar al eens eerder bent geweest. Wonderlijk. Wat is hier aan de hand? Ik ken deze plaats. De opleiding. Nee. Nee, dat was niet dit veld. Dat was aan de andere kant van Po. Vroeger ben ik hier vroeger geweest. Nee, ook niet. Wat gek. Die schuur daar ken ik. Met die vier ramen en die plaat die los zit. Die loods. Ken ik ook. Waar in die hoek zat Benjé te eten? Benjé? Hoe kom ik nou ineens aan die naam? En toch ben ik hier al eens geweest. Wat is hier aan de hand? Wat gebeurt hier toch? Ja, dat heet geloof ik een uh, déjà vu beleving of zoiets. Juist, precies. Je hebt dat al eens gezien. En ergens in je diepste onderbewustzijn weet je dat nog. Maar hier zijn een paar heel tastbare, vreemde, onverklaarbare dingen aan de hand. Neem nou alleen maar dat vliegtuig dat dagenlang voorraden boven uw kamp heeft afgeworpen. Het was geen toestel van onze basis en van geen enkele andere basis in het Zuidpoolgebied. En wat zou er met die voorraden zijn gebeurd die we achterlieten? Een raadsel. Ja. En volgens mij, meneer Jones, bestaat er allemaal verband tussen die dingen. Uw oorlogsverklaring, die van meneer Snow, uw tocht over de Zuidpool, die bevoorrading en het verdwijnen van kapitein Kelly. Als je al die dingen op een rijtje zet, krijg je inderdaad het gevoel dat je op de een of andere manier gemanipuleerd wordt ja, of zo. Ja. Nou ja, goed, laten we niet al te schimmel gaan doen, hè. Ik heb voorlopig als enige verklaring voor het verdwijnen van Kelly en het landen van zijn kist dat dat ding radiografisch is bestuurd. Hoe hebben ze het opgevat? Tja, ik ben bang dat we toch te veel vragen hebben opgeroepen. Het blijft een interessante waarneming. En niemand vergeet sneller dan de mens. Ze zullen wel weer theorieën bedenken en die voor waarheid houden, omdat ze niet anders weten. Jawel, maar we hebben nu niet eens de schijn opgehouden dat Kelly zou zijn omgekomen. En het feit dat ik die voorraden weer weg moest halen, heeft ook vragen opgeroepen, natuurlijk. Waarom hebben we Kelly's kist niet gewoon laten verongelukken? Dit geval is tweeledig, Guilimaire. Niet alleen hebben we Kelly nodig, maar we moeten bovendien nog eenmaal de menselijke reacties peilen op voor hen onbegrijpelijke dingen. Waarom dan? We naderen de voltooiing van onze eerste fase, van ons eerste project. En dat gaat een serie vragen oproepen. Hm. Ja, oberste bent hier. Hij haalt dat nog eens. Wil je zeggen dat alles normaal was? Helemaal niets te vinden dus. Ja, nou ja, ik, ik lees het rapport wel. Ja, ja, ik wacht op. En vandaag nog, hè? Het onderzoek heeft niets opgeleverd. Kelly's kist was volkomen in orde. Dus niet radiografisch bestuur. Door wie ook. Ik had eerlijk gezegd ook niets van wacht dat ze iets zouden vinden. Maar waar is Kelly? Ja, u kunt nou wel zeggen dat ik niet ergens ben, maar... Hoe heet het? Wanneer? Dat is... Dat, wat is dat voor idioterie? Ik vraag u voor de laatste maal, waar ben ik? Ik begrijp uw opwinding volkomen, meneer Kelly. Heus. Toch zult u moeten wennen aan een wat ander idioom. Een ander spraakgebruik. U zult moeten leren in andere dimensies... Te denken en te spreken. Wie bent u eigenlijk? De directeur van dit gekke huis? Oh nee nee, geen directeur, een soort bedrijfsleider. Ja, een bedrijfsleider met zeer nauw omschreven taken, net zoals uw taken zeer nauwkeurig omschreven zullen zijn. Mijn taken? Waar hebt u dit godsnaam over? Waar ben ik? De factor plaats is van geen belang, meneer Kelly. De vraag moet zijn wanneer. Ben ik. En die vraag is niet te beantwoorden, want die is tijdloos. Oh, God, nou begint hij weer. Geus, het is niet zo moeilijk. Vertelt u eens, meneer Kelly, wat is het laatste dat u zich herinnert voor u wakker werd? Waarom wilt u dat weten? Wie bent u eigenlijk? Tja, als ik u dat ga uitleggen, meneer Kelly, moet u eerst nog heel wat dingen aanvaarden zoals ze zijn. Dingen die u nu nog niet zou kunnen bevatten. Maar het komt wel. Dat komt, meneer Kelly. Want u eerst wat vragen van mij, daarna zal ik vertellen. Ik was op zoek naar twee gestrande polreizigers. Mm -hmm. Door een stom toeval vond ik ze. Ze zitten in sector 8, tussen H6 en G7. H6 en G7. Dat is eigenlijk vlakbij. Ik zag mannen lopen. Ze moeten wel gehoord hebben. Hebben jullie dat? Sector 8 tussen H6 en G7. Dat hebben we, Kelly. Er gaat een helikopter naartoe om ze op te pikken. Je kan terugkomen. Oké, okay, begrepen. Ik kom nu terug. Dat over een minuut of 20. Mooie zaak. Zoek je dagenlang voor niks. Zitten ze op een sprongetje afstand van je vandaan? In ieder geval wel dat ze nog leven. Goed, zaak afgedaan. Terug naar het leven van alle dag. Overdag dag gesproken, we vinden het al knap donker te worden. Op een dik kwartier en we zitten weer aan de thee. Met veel thee beleven we alarmfase 2. Zo, het begint wel ineens knap snel donker te worden. Dat kan helemaal niet. Wat is aan de hand? Die hoogte meter klopt helemaal niet. Oh, niet dat dat toch als een idioot. Hallo, basis, hallo, basis, nee nee, ontvangt u mij, Kelly hier, hoort u mij? Niks, gaat we nog aan toe. Het is aardig donker. De instrumenten klopten niet meer. Sommige wijzers stolden rond, andere stonden dik in het rood en vielen naar nul terug. En het was aardedonker. Juist. En op dat moment passeerde u de grens. Grens? Welke grens? Als vlieger kent u natuurlijk het begrip tijdgrens. Ja, natuurlijk. U bedoelt de datumgrens, 180 graden. Nee, ik bedoel niet de datumgrens. De tijdgrens. Tijdgrens? Een nieuw begrip dus voor u? Helemaal nieuw, ja. Maar ik ben nooit te oud om iets te leren. En als u er geen bezwaar tegen hebt, dan kom ik nou mijn bed maar uit. Dat doet u vooral rustig aan. Nee, ze ik voel me al een stuk beter. Ik denk zelfs dat ik al... Zo. Oh, uh. oh, oh. Die licht. En nou eens kijken waar ik ben. Dit is een ziekenhuiskamer. Verroest. Daar ligt iemand naast dat bed. Nee. kan het? Die oude... En in deze kamer ligt die ook. Ik, ik ben oh, geen gek te worden. Oh, nee. Nee. Niet gek, meneer Kelly. En laat die kunsten, alstublieft. Waar ben ik? Waar u wilt, meneer Kelly. Hier. Ik zal dit gordijn wegschuiven, dan kunt u zien waar u bent. Kijk maar. We zitten onder water. Wel, nee. Kom maar hier, kijken. Dan. Lucht? We vliegen! Kijk, wel nee, achter u, oerwouden. U bent niet aan één plaats gebonden, meneer Kelly. Die tijd hebt u gehad, maar u bent de grens gepasseerd. Wilt u nu luisteren? Ik luister. <hums> U bent lang niet de eerste, meneer Kelly, aan wie ik de minimaal toegestaan gegevens verstrek. Vele anderen gingen u voor. Maar van de velen die wij opgeroepen hebben, bent u degene die is uitverkoren. Waarvoor? Dat komt straks aan de orde. Ik heb u al gezegd dat ik een soort bedrijfsleider ben. Wie de anderen in dit bedrijf zijn, doet er eigenlijk niet veel toe. U als exponent van de twintigste eeuw. Zult er wel een naam voor kunnen bedenken, zoals u dat voor alles doet wat u niet begrijpt. Bent u dan geen... U kunt mij, in uw taalgebruik dan, een exponent van de oneindigheid noemen, zo u dat wilt. Oneindigheid is een verzameling tijdmomenten, jaren, decennia, eeuwen. U komt uit één moment voort, ik uit de oneindigheid. Duistelt duizelt u nu al? <laughs> u denkt nog altijd te plaatsgebonden, meneer Kelly. Goed. Ik zal u meenemen naar het begin van deze realiteit. Die ligt ongeveer in 1910. Er dreigde toen een kleine oorzaak te ontstaan met grote gevolgen. Gevolgen die onaanvaardbare risico's voor de mensheid zouden hebben. Kijk, meneer Kelly... De Eerste Wereldoorlog was in onze ogen nog maar een incident van een moment. Tragisch, dat geef ik toe, maar niet meer dan een incident. Logisch gevolg was echter de Tweede Wereldoorlog, en die was voor ons aanzienlijk interessanter, omdat toen een nieuw wapen werd geïntroduceerd bij de mensheid, het kernwapen. Een gevolg daarvan was, dat de mens de mogelijkheid kreeg de aarde zelf te vernietigen... ...in een echt mondiale oorlog. Die is voorkomen, meneer Kelly. Maar dat vereist wel een voortdurend ingrijpen in de tijdmomenten. Een voortdurend regelen en bijsturen. Wanneer is die mondiale oorlog dan voorkomen? Dat moet nog gebeuren. En daarbij hebben we uw hulp nodig. Als Berthaud destijds... Berthaud? Wie is Berthaud? Ah. Berthaud Maurice. Hij was Frankrijk's minister van Oorlog in 1910. Hij kwam om toen een vliegtuig kreeg en bovenop hem neerkwam in Parijs. Dat gebeurde tijdens een vliegwedstrijd. In elk geval, de dood van Berthaud heeft min of meer geleid tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Hadden wij Berthaud dus kunnen redden, dan was er niets gebeurd. Dan was het kwaad als het ware in de kiem gesmoord? En hoe had u Berthaud kunnen redden? Door de betrokken vlieger te waarschuwen om niet op te stijgen. Een van zijn medewerkers lieten we daarom de grens passeren. Die bomen zijn dus uw laatste herinneringen. Dat klopt. Wat bedoelt u? Uh, neem niet kwalijk, dat had ik niet moeten zeggen. Laten we zeggen dat het erop neerkomt dat u van dat moment af hier bent. Is het u duidelijk? Nogmaals, u stijgt op en u landt hier, op dezelfde plaats. En dan vertelt u wat u heeft gezien. Wat ik u heb laten zien, althans. Er hangt veel vanaf, meneer Masson. U weet nu hoeveel, en dat schept een grote verantwoordelijkheid. Het was Masson-tra. Ik maakte zijn bril los en toen zag ik dat het Masson was... Hij keek me aan. En toen. Hij was helemaal niet bewustloos of zo. Hij keek me aan en hij zei dat er een ongeluk ging gebeuren bij die race en dat je niet mee moest doen, Traan. Ik heb ben je gewaarschuwd. Ik heb hem gezegd dat Traan niet mocht vliegen. Toch is hij gestart. Met alle gevolgen van dien. Bertot is gedood. Moni zwaar gewond. Is er niets mee aan te doen? Wij kunnen veel, meneer Masson, maar dit is niet meer te veranderen. We hebben het geprobeerd en het is mislukt. Ook wij moeten nog veel leren. En wat nu? Dit ongeluk is nu een realiteit. Daar valt niets meer aan te doen. De gevolgen van deze realiteit heeft u kunnen zien. En die zijn nu nauwelijks meer te veranderen. We zullen ons toekomstbeeld moeten wijzigen en proberen de zaak voortaan beter in de hand te houden. Maar wat er nu gaat gebeuren, is niet meer te stoppen. De eerste aanzet is gegeven. En het gevolg was inderdaad de Eerste Wereldoorlog, plus alle gevolgen van dien. We konden de Tweede Wereldoorlog niet meer voorkomen, want er was te veel losgemaakt. Maar we hadden nog wel de tijd om de slotfase blijvend te corrigeren, door diverse tijdmomenten te beïnvloeden. De eerste keer gebeurde dat in 1917. Het vereist een grote mate van nauwkeurigheid, want het was de basis waarop we verder zouden moeten werken. De keuze viel op de vlieger Georges Guynemer, een jonge Fransman. Om hem hier te krijgen plaatsten we Masson uit 1910 als wervingsofficier op het ministerie van Oorlog in Parijs. Guynemer is bij me geweest. Hij zit nu in Po, in opleiding. Daar hoeven we ons niet toch gerust over te maken, want vliegen kan hij als geen ander. Uitstekend. Dat is nu een kwestie van afwachten. Mag ik vragen waarop? <laughs> je kan het niet laten, hè, Masson. We hebben Guiné-Mère nodig. Jij hebt je rol nu gespeeld. Guiné-Mère krijgt de volgende taak. Die gaat heel wat verder dan de jouwe. En daarom hebben we wat meer tijd nodig. De ervaringen met Masson hadden ons in elk geval geleerd... dat de tijd van voorbereiding niet krap moet worden genomen guiné moest de tijd hebben om zich hier aan te passen, in andere dimensies te gaan denken en zich zorgvuldig voor te bereiden op zijn taken. Masson had zijn rol gespeeld, en dat wist hij. Hij begonnen ons te dwarsbomen, toen hij bijvoorbeeld guiné van het front liet weghalen en hem terugstuurde naar Po. Als guiné in Po komt, heb je kans dat zijn toekomst en jouw verleden elkaar kruisen, Masson. Dat zou hoogst onwelkome complicaties opleveren. Het liep goed af. Guinemey had een paar déjà vu ervaringen. Meneer Kelly, zegt u dat iets? Ja, je komt ergens waar je nog nooit bent geweest... en toch denk je dat je er al eerder bent geweest. Precies, maar zoals ik al zei, het liep goed af. Volgens de dagelijkse rapporten van zijn commandant... was hij in het begin af en toe wat afwezig. Zelf schreef hij dat toe aan oorlogsmoeheid... Geen onplausibele verklaring, trouwens. Goed. Goed. Dan is uw fout voldoende gecorrigeerd. Over een week, zei u? Ja. Volgende week, woensdag. Wij zullen klaarstaan. Meneer Masson, wij zullen klaarstaan. Het leverde eigenlijk een boeiend experiment op. Dus besloten we door te gaan met het peilen van menselijke reacties op voor mensen onverklaarbare gebeurtenissen. Guineymeyer zou wat druk krijgen. Komt u rustig bij, meneer Guineymeyer. U moet goed uitgerust aan uw eerste taak beginnen. U heeft er maar 25 jaar de tijd voor, en dat is voor een eeuwig werk niet veel. Een eeuwig werk noemde ik het, en dat was ook zo. Alleen, hij zou het niet hoeven te doen, maar hij was wel onmisbaar bij de voorbereiding, die met uw komst nu is afgesloten. Ik verwacht al half en half zoiets. Hoe is guine hier terechtgekomen? gekomen? wilde met alle geweld een nieuw vliegtuig demonstreren boven het front. Zijn tegenstander was Masson, hoewel hij dat nooit heeft geweten natuurlijk. Masson schoot hem neer. Dat stond van tevoren al vast. Hoezo? <laughs> Zijn vliegtuig zat vol instrumenten en wapens die u zelfs nog nooit heeft gezien. Hij kon gewoon niet verliezen. Maar... Neerschieten alleen was niet voldoende. We moesten er zeker van zijn dat alleen het vliegtuig en niet Guineymer zou worden getroffen. Want de dood is nu eenmaal het einde van een tijdmoment, een realiteit, en dus niet meer terug te draaien. U zult wel gemerkt hebben, meneer Kelly. We kunnen alleen beïnvloeden en soms corrigeren, maar niet toveren. Een hele geruststelling. Mm -hmm. In elk geval, Guineymer stortte neer, was voor het front van de troep dus dood. Hij kon de grens passeren, zonder dat het in zijn tijd vragen zou oproepen. Weliswaar heeft men zich erover verbaasd dat zijn vliegtuig en zijn lijk nooit zijn gevonden, maar ach, er werd zoveel geschoten in die dagen. En wat moest Quine doen? Quine was het begin van een kettingreactie. Zijn eerste taak was te voorkomen dat in 1942 een zekere Andrew Jones zou sneuvelen in de Tweede Wereldoorlog. Jones? Wanneer ontmoet ik hem? Mogelijk vannacht al.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 Maar het begint u te dagen, zie ik. Inderdaad, dezelfde Jones die u moest redden toen hij, laten we zeggen, verdwaald was in het Zuidpoolgebied. U merkt het al, de opdracht slaagde. Jones werd gered, en er moest alleen nog zorgen dat hij de oorlog zou overleven. De beste plaats was een Duits krijgsgevangenkamp. Dat leverde bovendien de mogelijkheid tot een experiment om de menselijke reacties weer eens te peilen. Tot dan waren we vrij voorzichtig geweest. We hadden Masson en Guinimère eigenlijk laten doodgaan... ...althans, in de ogen van de mensen. Hun verdwijning werd als vrij normaal ervaren, want ze waren dood. Niet dat er nu direct roekeloos werden, oh nee. De basis moest met grote zorgvuldigheid worden gelegd. Daarom liet Guinemere zich alleen aan Jones zien. Zeg, George, mag ik jou iets vragen? Ga je gang? Ja, het, het lijkt wel op een droom. Wil jij mij eens in mijn arm knijpen... Ja, als ik je daarmee gerust kan stellen... Ah, verdamd, oh ja. Ik voel je, ik zit dus niet te pitten. Nee, Jones zat niet te slapen. Hij was klaarbakker. En we leerden weer iets. Jones stelde geen vragen meer. Hij slikte de antwoorden van Guineymer. Maar het bleef hem allemaal wel bij. We hadden trouwens de grootste moeite met Jones. Hij ontsnapte al vrij gauw... en dankzij een tweede ontmoeting met Guineymer kregen ze hem weer te pakken... Maar we konden niet voorkomen dat hij weer wist weg te komen, en zelfs Engeland wist te bereiken. We zaten er wel wat mee, want nu bestond er weer alle kans dat hij toch nog zou sneuvelen. Jones kennende zal hij zich weer melden voor frontdienst, met alle gevaren van dien. Maar het staat toch al vast dat hij de oorlog zal overleven? Die zekerheid hebben we alleen als we dat zelf in de hand houden, Guineymer. Vergeet niet dat Jones nooit dezelfde positie zal krijgen als jij... Of Masson eens. Hij moet alleen voor jouw opvolgen zorgen. Dat is een groot verschil. Wat kunnen we doen? We zullen ervoor moeten zorgen dat hij in Engeland blijft. Ten slotte sturen ze alleen maar gezonde mensen de lucht in. Ik bedoel, mentaal gezonde mensen. Dus volgde er weer een boeiende ervaring. We gingen weer een stapje verder. En Guinée Meyer liet zich wederom aan Jones zien. Maar nu terwijl hij met een groep piloten op weg was naar een stel bommenwerpers. Jones herkende hem, maar werd verhinderd naar hem toe te gaan. Wel noteerde hij de nummers van het vliegtuig, waarin Kinimer verdween, en wat wij verwachten, gebeurde. Jones deed verslag van zijn ervaringen, en niemand geloofde hem, te meer, daar de kist, die hij had genoteerd, vier maanden eerder boven Berlijn, was neergeschoten. Jones werd afgekeurd voor frontdienst en zat de rest van de oorlog op een ministerie. U zegt dat nou allemaal zo gemakkelijk, maar dat... Uh, ...gemanipuleer met John... ...gemanipuleer? Nee, allerminst. Manipuleren is er niet bij. Wij zorgen alleen dat de geschiedenis zo'n loop krijgt, meneer Kelly. Zoals het is gebeurd. Maar hoe weet u dat? Dat komt straks. We zijn nog maar in 1944. Maar ook in 1952 moest Kinney mij nog eens ingrijpen. Dat was om die pool van 1956 nog altijd mogelijk te maken. Die expeditie...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 gingen we weer een stapje verder. Hij had moeilijkheden met zijn toestel, maar hij zou nog wel in staat zijn geweest zijn basis te halen, als hij geen moeilijkheden zou hebben gehad, met zijn zuurstofmasker. En dat soort kleinigheden, meneer Kelly, kunnen al invloed hebben op de loop van de wereldgeschiedenis. Wat is er toen gebeurd? Wij moesten wachten tot het exacte moment, waarop de andere toestellen Snow niet meer zouden kunnen zien, en Snow zelf toch nog in de lucht zou zijn. Nu, Kinimair. De andere toestellen zijn niet meer te zien. Ga erheen en zorg dat hij het overleeft. GA78, meld nu. Stil even, beste mensen. Ik heb het al moeilijk Lager. genoeg. Lager, Anik. Lager, daar gaan we. Je zult heel wat uit te leggen hebben, mijn beste Snow. Alsjeblieft. Meneer is thuis. Dank je wel, hoeft niet. Nou zeg, dat ontvangstcomité heeft wel haast tijd om weg te gaan. Missie Snow uitgevoerd. Het beste daarmee, kerel. Het gaat je goed. Ja, het ging Snow verder goed. Een week later kon hij weer naar huis. Interessant vooral was dat Snow niet helemaal bewusteloos was geweest. Hij kon zich half en half herinneren dat Guignemers een kist had gerepareerd en teruggevlogen. Maar natuurlijk werd het allemaal als een droom uitgelegd, en de dingen die niet verklaard konden worden, werden doodgewoon verzwegen. En toch hadden we zelf even een benauwd ogenblik, toen bleek dat Guignemers een handschoen had vergeten. Een handschoen? Allermachtig. Ik had hem onder mijn stoel gelegd, omdat je met die grove dingen aan de instrumenten zo moeilijk bedient. Ik ben hem helemaal vergeten.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 Ze konden het niet verklaren, en dus zwegen ze erover. Boeiende ervaringen waren dat voor ons. En dus besloten we, in uw geval, nog meer vragen op te roepen. We hebben niet eens meer de schijn opgehouden dat u bent omgekomen, zoals destijds bij Masson en kini Mer. Uw toestel hebben we laten landen, toen u al hier was. Huh, leeg. Wat is mijn toestel zonder mij? Inderdaad. Uw kameraden hebben Snow en Jones opgepikt, maar u bent natuurlijk niet op de basis teruggekeerd. Uw toestel wel. Maar waarom ik? Omdat het is gebeurd. Een antwoord dat u nu al misschien minder moeite kost dan zo even. U moest wel hier komen, meneer Kelly, want het is gebeurd. Is dat duidelijk? Nee. U kunt me dat ik weet niet wat vragen, maar ik heb een eigen vrije wil en ik kan doen en laten wat ik wil. Dat dacht Masson ook. En niet meer. En Jones was er ook van overtuigd dat hij handelde zoals hij wilde. En Snow denkt ook nog steeds dat hij destijds zelfs zijn toestel aan de grond heeft gezet. Maar het was niet zo. Maar waarom al die moeite? Moeite? Oh, nauwelijks, meneer Kelly. Dit project is weliswaar voorlopig verreweg het belangrijkste, maar zeker niet het enige. Mensen hebben een vrije wil, zeker. Maar tot op zekere hoogte is dat maar waar. Mensen zijn altijd afhankelijk van de situaties waarin ze verzeild raken. Vorige week, in uw tijd dan, maakte u zich nog zorgen over het feit dat president Nasser van Egypte het Suezkanaal wilde nationaliseren. Maar hoe zou de positie van Nasser zijn geweest, als wij de Lesseps niet een eeuw geleden onverwist... Toen ook al? <laughs> Oneindigheid, meneer Kelly, is vrij onbegrensd. Ja, toen ook al. Niet te geloven. Ik mag u over andere projecten niet te veel vertellen, meneer Kelly, maar om u nog een voorbeeld te geven. Kort geleden... Hadden we 25 mensen nodig voor een. Nou oh ja, doet er ook niet toe. De Jovita is gevonden. Maar bij de Fiji-eilanden. En helemaal verlaten. Wat? De hele bemanning omgekomen. Nee, dat is niet bekend. Het schijnt heel vreemd in elkaar te zitten. Wacht even, ik zal het je laten zien. Hier de front. Hier, voerpagina. Jovita zeewaardig aangetroffen. Wel beschadigd. Niemand aan boord. Hè? In de hut van de Joita stond de tafel nog gedekt, er waren nog resten eten op de borden... en alles wijst erop dat ja. de maaltijd plotseling is onderbroken en het logboek is verdwenen. Ja, en het gekke is vooral dat er een tent op het achterdek stond. Je zou te zeggen dat er iemand de tijd heeft gewoond. Maar waarom dan in een tent als hij het hele schip tot zijn beschikking had? Waarom die geheimzinnige entourage dan? U had het schip toch ook kunnen laten zinken? Ik heb u al gezegd. Wij zijn in hoge mate geïnteresseerd in het gebrachtspatroon van de mensen uit die tijd... Hoe ze reageren op bepaalde onverklaarbare situaties, moeten we diepgaand bestudeerd hebben voor u aan uw taak zult kunnen beginnen. Mijn taak? Ik denk er niet aan om het instrument te worden van iemand wiens motieven volstrekt duister zijn. Wat bent u voor iemand? U zegt maar steeds, wij wisten en wij moesten. Wie zijn die wij? Is dat nog altijd niet duidelijk? En wilt u dat echt zo graag weten? Ach, het interesseert mij eigenlijk geen snas. Straks word ik toch wakker. U klinkt niet erg overtuigd van uzelf. Waarom geeft u mij geen rechtstreeks antwoord? Ik verbaas me erover, dat u nog altijd een antwoord van mij wilt. Wat wilt u dan met een antwoord? Wie ik ben? Een bestuurder, een bedrijfsleider, heb ik u al gezegd. Maar wie zijn die wij, waar u het steeds over heeft? Anderen, met een soort gelijke taak. Een taak die ons door de geschiedenis is opgelegd. Ik zit hier niet omdat ik dat wil, maar ik zit hier omdat de geschiedenis dat leert. En die geschiedenis hebt u zelf meehelpen maken. Doe toch niet zo verdomd cryptisch. Waar komt u vandaan? U vraagt naar een plaats. Ik heb u net laten zien dat de factor plaats hier niet voorkomt. Kijk dan. Daar, de zee. En hier, de lucht. Plaats bestaat niet, meneer Kelly. Plaats, een onderdeel van een tijdmoment. En dat bestaat hier niet. Maar wat bestaat hier dan wel? Niets. U slaat de spijker op de kop. Het is niet aardig om u zo in het ongewisse te laten. Neemt u mij niet kwalijk, meneer Kelly, maar u stelt echt de verkeerde vragen. Ik kan u echt geen antwoord geven. Bent u eigenlijk wel een mens? Ja, natuurlijk. Dat ziet u toch. Dan komt u toch ergens vandaan. Ja, volgens uw gedachtegang wel, ja. Maar vertelt u mij eens, meneer Kelly, weet u waar uw achterkleinkinderen worden geboren? Uh, nee, natuurlijk niet. Begrijp u nu de absurditeit van uw vraag? U bent een exponent van 1956, althans, dat was u toen u de grens passeerde. Maar ik, ik ben van veel later, dat had u kunnen weten, want ik ken uw geschiedenis. Ik ken de geschiedenis van deze aarde, en ik weet wat er gaat gebeuren als we niet ingrijpen. Wat dan? Van 1910 af zijn we bezig geweest ons eigen bestaan mogelijk te maken. In eerste instantie hebben we gefaald, want de oorlogen braken uit, twee wereldoorlogen tot dusver. Daar is overheen te komen. Maar de aarde, de mensen, kunnen zichzelf nu vernietigen met de meest afgrijzelijke wapens. En als dat gebeurt, betekent dat het einde van alles. Het betekent het einde van de oneindigheid. Daarom moeten we dat maximaal bereikbare effect bereiken. En u moet dat doen, meneer Kelly. Want u hebt het gedaan. Wat moet ik dan doen, vooropgesteld dat ik het doe? Ach, u twijfelt nog altijd. Goed. Dan zal ik u iets laten zien. Dit is... Wel, meneer Ellie. Dit is... Wilt u meewerken? Ja, prachtig. Ik heb u zo even al aangetoond met het zuurstofmasker van Snow... wat voor kleinigheden al invloed kunnen hebben op de loop van de geschiedenis. Uw opdracht betreft een kleinigheid, meneer Kelly. De mensen zullen diepgaande onderzoeken instellen... en altijd weer stuiten op een muur van onverklaarbare dingen. Ze zullen voor alles wel een antwoord hebben... Maar vragen zullen er altijd blijven als u uw taak hebt verricht. Daarom hebben we zo lang proeven genomen. Het risico achten we nu aanvaardbaar. En denk eraan, meneer Kelly. U moet slagen, want het is gebeurd. Wanneer? In 1963. We onderbreken het programma voor een extra nieuwsuitzending... In Dallas, in de Amerikaanse staat Texas, is zojuist een aanslag gepleegd op president Kennedy. De president is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.